Maar goed, er staan er wel 14 op het veld hier. En dat kan je ook wel zien. Er wordt best goed gokkied, En ik moet zeggen, de beginfase is voor Amsterdam. Ze hebben veel druk gezet op het doel van Inger Vermeulen. De keeper van SCAC. Maar de eerste beste kans was eigenlijk voor SCAC. Want bij een uitvalletje was het Claire Verhagen. Die alleen op Fieke Holman afging. De laatste vrouw van Amsterdam. Pakte een strafcorner. Iedereen dacht, nou dat gaat hem worden. Kaya Vermaazakker, zij puste de bal goed in. Maar die werd keurig gestopt door keeper Floortje Engels. Ook al in het international in het doel van Amsterdam. Dus met uh, nog 19 minuten te spelen in die eerste helft nog steeds. 0-0 hier. Gaan we weer even naar Insel, Sebastiaan Timmerman. Want uh, er wordt gestrooid lijkt het wel, hè? Want... <laughs> ja, ze zijn uh, bezig inderdaad. <laughs> ja, ijs kan glad zijn. Ja. Dat ondervond ook Pekka Koskala. De Fin, ja, die heeft soms allemaal rare dingen. En dat had hij nu ook weer in de eerste, nou, ik denk al tien meter van zijn wedstrijd. Misschien was hij die tien meter grens nog niet eens voorbij. Maakte die mis. Het leek wel alsof er iets afbrak bij het mechanisme van zijn klopschaats. En hij ging onderuit en in zijn val heeft hij een, gat achtergelaten, een flink gat achtergelaten in het ijs. En dat moet even gerepareerd worden. Maar we zagen ook dat Jacques de Koning, de Nederlander, die dadelijk gaat rijden in de 9 tegen Yuya Oikawa uit Japan eventjes wat terug kwam brengen bij, uh, bij Pekka Koskala. En het leek wel alsof er een klein deeltje was afgebroken van zijn schaats. Dus er is eventjes een klein oponthoud. We hadden al bezig moeten zijn nou, op zijn toch wel met de rit van Jacques de Koning. Of misschien al wel met de rit daarna van Jan Smekens tegen uh, Dimitri Lopkov. Um, dat zijn de twee Nederlanders die we nog in actie gaan krijgen. Maar daardoor ligt het dus eventjes stil. En is dus het even wachten totdat de Duitse Nico Ile kan gaan rijden tegen uh, Rioai Haga. Ondertussen uh, bovenaan het klassement niks veranderd. Mika Pautela Staat daar namelijk nog steeds aan de leiding als enige binnen de 35 seconden gereden. 34,89 voor hem. Jamie Gregg staat op de tweede plaats. De Canadees met 35 seconden precies. En 35,07 voor Hermano Ioriatti. Het zijn snelle tijden in Insel dat zo graag de derde baan ter wereld wil gaan worden. Naar Calgary en Salt Lake City. Gisteren al een prachtige tijd gezien van Bob de Jong op de 5 kilometer. Nu ook snelle tijden bij de mannen. Insel lijkt toch hard op weg om dat doel te gaan bereiken. De wedstrijd ligt nog heel erg. Even stil en dan gaan we zo verder met Rit 8, met Nico Ile en Rio Haga. beginjaar 80 en breakout. Alle reparaties uh, zijn weer volbracht. Ik kan weer geschaatst worden. We naderen de ontknoping althans van de eerste 500 meter Sebastian. Uh, we zijn toe aan rit nummer 9, vier ritten dus nog te gaan in deze eerste serie met twee echte 500 meter specialisten in de baan. Jacques de Koning namens Nederland en Yuya Oikawa namens Japan. Knap dat Jacques de Koning hier staat. Het is pas de tweede keer dat hij meedoet aan de week afstanden. De eerste keer was in Nagano in 2018. Die twaalfde werd op de 500 meter. Daarna heeft hij veel pech gehad, eigenlijk voor die tijd ook al met overtraindheid. In de aanloop naar dit seizoen inspanningsasma, dat kostte hem het volledige vorige seizoen. Heel laat begon hij aan de voorbereiding, maar hij staat er toch maar mooi. Is er een 34 mogelijk voor hem, voor Jacques de Koning, die vertrokken is in de binnenbaan. Niet helemaal lekker weg lijkt in die eerste meters na de start. En nu zijn ritme moet gaan vinden in die rit tegen Julia Oikewa. Daar heeft hij dus eerlijke tegenstander aan. Hij is sneller dan Oikewa bij de eerste 100 meter. 9,49, prima openingstijd hoor voor Jacques de Koning. Maar houdt u dat vol in het volle rondje? Dat is een beetje vaak het probleem bij hem. Dat hij na 300 meter stil begint te vallen. Wat dat betreft is het misschien wel goed dat hij nu de buitenbocht heeft. In de eerste serie en straks in de tweede serie de tweede binnenbocht. En daar gaat Oikawa onderuit. Oei, die glijdt achter. De koning gelukkig voor hem langs. De Japaner die ligt in de boarding. En de koning is op weg naar de finish. En hij rijdt met 34, nee net geen 34er. 35-05. De derde tijd. En Oikawa die ligt echt vol onder de boarding. Daar is hij helemaal ingeschoven. En dan moet hij nu onderuit zien te kruipen. Nou, dat gaat gelukkig allemaal. Dat lukt hem dan gelukkig allemaal. En zo te zien, zo het eerste gezicht gaat het ook wel met de Japaner. Die in de tweede binnenbocht dus de balans verloor. En achter Jacques de Koning langsgeleed vol de boarding in. Oikawa staat dus inmiddels. Maar de Japaner die weet natuurlijk dat zijn kansen verkeken zijn. Werd een paar jaar geleden nog tweede op deze afstand. En de koning die heeft er wel kansen. doet voorlopig goed mee met 35-03. Staat daarmee op de derde plaats. of 35-05 moet ik natuurlijk zeggen. Dat was zijn eindtijd. Staat daarmee op de derde plaats. Achter Pautala en achter Jamie Greg. Had misschien beter in de vier... Het was mooier geweest natuurlijk als hij in de 34 had gereden. Hij zit 1500ste van een seconde van zijn persoonlijke record vandaan. Ik denk niet dat hij echt afgeleid is door die valpartij van uh, Oikawa. Je hoort natuurlijk wel iemand aankomen. Maar zo'n schaatser zit zo in zo'n flow en in een trance tijdens zo'n wedstrijd. Dat ik niet denk dat... Uh... Dat Jacques de Koning heel veel tijd heeft gekost. Jacques de Koning dus gehad. Nog één Nederlander over op deze 500 meter. Ook een echte 500 meter specialist. Jan Smekens in het verleden drie keer Nederlands kampioen op deze afstand. Maar dat werd hij aan het begin van dit seizoen niet. Toen ging de titel naar Ronald Mulder. Die ook het Nederlands record op zijn naam heeft staan. Met 34-52. Maar door een blessure... Die het hele seizoen, bijna het hele seizoen heeft parten gespeeld. Ook hier niet aanwezig is de naweeën van die blessure. Jan Smekens is hier wel. Voor de vierde keer doet hij mee aan de weken afstanden. Voor de eerste keer eigenlijk echt als kandidaat voor het podium. Hij won één wedstrijd dit seizoen. Dat was in Moskou. Stond twee keer naast die wedstrijd in Moskou. Nog twee keer op het podium. Staat nu in de starthouding en ziet als hij naar rechts kijkt... dat Dimitri Lopkov uit Rusland, 30-jarige veteraan... De valse start maakt. Die probeerde er een pickstart van te maken. Maar de starter die had dat in de gaten. Lopkov was veel te vroeg weg. En Jan Smeekens draait ook gelijk weer zijn rug richting de startlijn. Draait zich meteen om. Schaatst even een paar meter terug. Om de concentratie en de spanning weer op te bouwen. 24 jaar. Komt oorspronkelijk uit Raalte. Woont tegenwoordig in Sneek. En bezig aan zijn tweede seizoen bij Jack Ory. En onder Jack Ory is hij toch echt uitgegroeid. Tot ook een internationale uh, grote meneer op de 500 meter. Maar... Net als bij heel veel andere 500 meter rijders moet het allemaal soms nog iets constanter zijn. Goede prestaties, goede tijden worden afgewisseld... met minder goede prestaties. Maar er zijn er eigenlijk maar twee, Kangsok en Kiuyuk, die dat goed doen. Nu moet de tweede start goed zijn. Oeh, nou, Lobkov bewoog weer volgens mij naar rechts. Maar de starter schiet nu en laat de heren dus op pad gaan. Lobkov heeft een betere start ten opzichte van Jan Smeekens. Die schaatst er ietsje achter. 9,71 voor Smeekens en Lopkov was 600ste van een seconde sneller. Smeekens goed door de eerste bocht... maar neemt zo te zien niet zo heel veel snelheid mee... Die kruising op Lopkov heeft meer snelheid op dit moment in de benen. Kruipt naar Jan Smekens toe. Die nu wel de snelheid te pakken heeft. En in de buitenbocht Lopkov voor gaat blijven. Want Lopkov heeft heel veel moeite met de binnenbocht. Komt ook ver naar buiten. Smekens gaat de rit winnen van de Rus. En wordt het een 34-er voor Jan Smekens? Het wordt ja zeker een 34-er. Wat voor een 34-er? 34-77. Maar een tiende boven zijn persoonlijk record. En dat hier in Insel. Toptijd voor Jan Smekens. Het is ook een uh, baanrecord. Hier in Insel deze 34-77. En Smeekens legt hier een prima basis neer hoor. Voor een goed eindklassement. Met deze 34-77. Maar een tiende boven de tijd. Die die in Calgary reed op 6 februari van het vorige kalenderjaar. 34-67 zijn persoonlijk record. En dit is echt een hele goede tijd van Jan Smeekens. Die strakjes in die tweede serie natuurlijk wel het relatieve nadeel heeft van de tweede binnenbocht. Maar goed, dit heeft hij alvast. Hier moet die tevreden mee zijn. En nu de concentratie straks weer gaan opmaken voor die tweede serie. En zorgen dat die stabiliteit er dit keer wel is. Dat hij dit keer bewijst dat ook hij gewoon twee goede 500 meters op zo'n dag kan rijden. Wat met 34.77 staat. Smekens dus bovenaan. Als we nog twee ritten te gaan hebben. Ik zei het net al. Er zijn eigenlijk. Maar twee rijders in het internationale veld die dit seizoen hebben bewezen dat ze uh, twee keer een goede 500 meter in een weekend of op één dag kunnen rijden. En dat zijn Kang Sok en Kyu-hyuk Lee, allebei uit Korea. Nou, Kang Sok Lee staat inmiddels aan de start... De wereldkampioen van twee jaar geleden in Vancouver. Toen dit toernooi voor de laatste keer werd verreden. Vorig seizoen natuurlijk niet. Vanwege de Olympische Spelen. Daar stond hij net naast het podium. Kang Sok Lee. Met de vierde plaats. En Tucker Fredericks is ook zo'n echt voorbeeld. Van iemand die goede en slechte 500 meters afwisselt met elkaar. Kang Sok Lee vertrokken in de binnenbaan. Tucker Fredericks vertrokken in de buitenbaan. We zien er heel veel bij de mannen. Die met die tweede binnenbocht zoveel moeite hebben. We gaan dus dadelijk kijken hoe dat met Fredericks gaat. Openingen 9:62 om 9.67. Daarmee zitten ze dus allebei ietsje onder de openingstijd van Jan Smekens. Kang Sok Lee naar de buitenbaan toe. En met veel snelheid komt Tucker Fredericks in de buurt. Maar houdt Tucker Fredericks dan de binnenbocht? Ook hij moet inhouden. Oh, en Kang Sok Lee in de buitenbaan onderuit. Ja, ik zei het er straks. Weinig valpartijen nog gezien. Had ik misschien beter niet kunnen zeggen. Want nu vallen ze in één keer bij Bosjes. 35.07 is de tijd voor Tucker Fredericks ondertussen. De vijfde tijd voor hem. En ook Kang Sok Lee zit uh, uh, vast in uh, de met zijn linker schaats zo te zien. Allemaal in die tweede bocht. En als je daar als bochtencommissaris staat, dan heb je veel werk te doen. Nou, Kang Sok Lee staat inmiddels ook weer overeind. De 26-jarige Koreaan kijkt nog eventjes naar zijn schaatsen. En gaat in ieder geval zijn wedstrijd afmaken. Ook hij verliest de balans. En komt eigenlijk in één keer een beetje overeind en moet dan onderuit. En op het moment dat Kang Sok Lee gaat, moest ook Tucker Fredericks in de binnenbaan eventjes met de hand naar het ijs. De snelheden liggen hoog, de tijden zijn goed. En ondertussen, ja, laten we eerlijk zijn, verdwijnt er met Kang Sok Lee. gewoon wel een grote concurrent weer voor Jan Smekens. Voor wat betreft een, een podiumplaats. En staat Smekens met zijn 34-77 nog steeds bovenaan. Poutela op 1200ste tweede. Jamie Gregg op de derde plaats. Jacques de Koning op de vierde plaats. Ook binnen de drie tiende van een seconde van Jan het gebeurde pas drie keer dat een Nederlandse man een medaille behaalde op de 500 meter bij een WK afstanden. Wennemars twee keer. Eerst in Ereveen in 1999 toen hij tweede werd. En daarna uh, in Berlijn nog een keertje met een derde plaats en bij dat toernooi in Ereveen. In 1999 behaalde Jaco Jan Leeuwang de bronzen medaille. Drie keer dus maar een medaille voor, de Nederland, voor een Nederlander op de 500 meter. En Jan Smekens heeft goede papieren om zich in dat rijtje te scharen. Voorlopig staat hij dus zelfs nog bovenaan met Q-Yuk Lee tegen Giorgi Kato nog te gaan als laatste rit. Maar ik zeg er wel alvast bij, Smekens heeft straks de tweede binnenbocht. Daar moet hij zich wel op gaan concentreren. Goed, die laatste rit uit de eerste serie aanstaande. q Yugli Lee dus de wereld wereldkampioen sprint. Vier keer werd hij dat al wereldkampioen sprint. Ook dit seizoen werd hij het dus in Heerenveen. En als je kijkt naar zijn weken afstanden van de laatste jaren... dan uh, staan er op de 500 meter twee tweetjes in Nagano in 2008. En ook in Vancouver in 2009 werd Q.Yug alles weer uh, tweede op uh, de 500 meter. Dus dus een titel... Die hij nog mist. Sowieso heeft Kiyoogli trouwens nog geen titel behaald in zijn carrière op een weken afstand. Hij werd eerder dit toernooi vierde op de 1000 meter. Giorgi Kato is wel oud-wereldkampioen. In Insel hier, toen op de onoverdekte baan in 2005. Met hij wereldkampioen op de 500 meter. Verdi heeft geklonken voor de laatste rit uit de eerste serie. En ze zijn vertrokken. Kiyoogli dus in de binnenbaan. Giorgi Kato vertrok in de buitenbaan. Voor hem dadelijk die lastige tweede binnenbocht. Kato ligt voor 9,59. Sneller dus dan Jan Smeeker. Lee nu door de binnenbocht heen. Leek toch eventjes moeten inhouden. Zo halverwege die binnenbocht. Om niet al in de eerste bocht naar buiten te waaieren. Lee naar buiten toe. Giorgi Kato komt daar richting de binnenbocht. De oud wereldrecordhouder. Gaat dit goed bij deze heren? Gaat dit goed? Het gaat goed. Alhoewel Kato ook met zijn hand naar het ijzer moet. Terugkeert. Op tijd terugkeert richting zijn eigen baan. En wordt er dan ook een 34er voor deze heren. Kuljuk wint 34-78 tweede. En het Nederlandse publiek juicht nu. Omdat Jan Smekens de eerste serie wint. Want Kuljuk strand op een honderdste van Smekens. Eén honderdste van een seconde. Smekens 1 34,77. q 2, 34,78. Mika Pautela 3. Kato op de vierde plaats. En dan Greg en de Koning op plaatsen. 5 en 6. Dat is de balans naar de eerste serie 500 meter. Jan Smekens staat er dus prima voor met die eerste plaats in de strijd om de medailles. Dan hebben weer even voetbal slotfase van de eerste helft. De Graafschap tegen Ado Den Haag. Ronald van der Geer. Iets meer dan een minuut nog tot aan de rust. Nog altijd de enige begonnen, na 10 minuten gemaakt door uh, Ruidel. Poupon. Daarna wat gevaar voor de graafschap. En uh, Ado dat het af en toe wel probeert. Maar echt uitgespeelde kansen komen er niet. Misschien het meest dichtbij nog een, een actie over vier schijven. Uiteindelijk de voorzet vanaf de rechterkant. Voor Hoek. En toen stond Tornstra wel voor de goal. Maar kon eigenlijk de graafschap dat klusje ook klaarden. Geel gezien voor de ridder en voor uh, Koem. En nu een, een, een corner voor uh, Ado Den Haag. Die door Koepik getrapt wordt vanaf de rechterkant. Waterman dan wat in de problemen. En dan kan er uiteindelijk uitverdedigd worden door. Uh, de graafschap, nou ja, tot hoever? Tot halverwege de eigen helft. Want dan kan Bosgaard ingrijpen, het piept en het kraakt ook af en toe trouwens bij Adel Den Haag achterin. Nee, het motortje zoals dat kan snorden in het helftal van Van der Brom, dat snort nog zeker niet. En de graafschap speelt maar de mogelijkheden. Heeft al een tegenvaller moeten incasseren met het uitvallen van Jongsleger. die zich verstapt heeft. Hij is vervangen door Sebens. Dat is de stand van zaken. Zo kort voor rust op de Vijverberg. 1-0 voorsprong voor de superboeren tegen Adel Den Haag. Gaan we even hockeyen in beeld. S.J.C. Amsterdam, Tim Steens. 0-0 was de laatste melding. Ja, het is inmiddels 1-0 geworden voor de thuisvloeg. En dat is SCAC. Het, uh, ja, tegen de veldverhouding in, kan je wel zeggen. Want Amsterdam is er alleen maar in de aanval. Sticht ze verdedigd een beetje. Maar heeft een messcherpe counter via Claire Verhagen. En dat leverde uiteindelijk drie strafcorners op. Waarvan de derde en laatste tot nu toe uh, werd benut door SCAC. Het was niet Kaya van Maazakker die scoorde. Zij pushte de bal wel in. Werd goed gestopt door uh, Kiepster Floortje Engels. Maar ze gaf een rebound weg. En daar was Mio Koopman. Mio Koopman moet ik zeggen. Die was er als een kipper bij om die bal achter Engels te plaatsen. En zo leidt dus de thuisvloer met nog vijf minuten voor de rust met 1-0. Vanwege het schaatsen, het WK-afstanden in Inzolder... af de, de eerste 500 meter bij de mannen... is het NOS-journaal van 1 uur even uitgesteld. Daar maken we nu plaats voor.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 Het uitgestelde nieuws van 1 uur met onder meer nog steeds problemen met kerncentrales in Japan. Miljoenen Japanners zonder stroom en water. En zware gevechten rond de Libische stad Brega.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 In de directe omgeving van de twee centrales zijn zo'n 170.000 mensen geëvacueerd. Volgens de Japanse premier Kan is de situatie rond de kerncentrales zorgelijk. Hij zei dat zojuist op tv vertaald in het Engels door een tolk. I de Tokyo Electric Power Company to make a premeditated outage in Tokyo area. I know I will be asking is Omdat veel kerncentrales zijn beschadigd, vraagt de Japanse premier de bevolking om zuinig te zijn met energie. Zowel de industrie als de huishoudens.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 50 Nederlanders, van wie zeker is dat ze zich in het rampgebied bevinden... hebben zich inmiddels 48 gemeld. Ze zijn alle ongedeerd en maken het goed. Van twee Nederlanders op de lijst is dus nog steeds niets vernomen. En na de tsunami is een Japanner van 60 gered... die met huis en al was meegesleurd naar open zee. Reddingswerkers haalden hem van een stuk dak waar hij zich aan had vastgeklamd. Volgens plaatselijke media werd hij opgemerkt... vanaf een marineschip 15 kilometer van Fukushima...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 En dan was er ook nog ander nieuws. In de Libische stad Brega wordt opnieuw zwaar gevochten. Algetuigen melden dat opstandelingen in de oostelijk gelegen stad... hun bolwerken zijn ontvlucht na beschietingen... door de troepen van kolonel Gaddafi. Volgens de staatstelevisie is dat Breka gezuiverd is van gewapende be bendes. Libische opstandelingen lijken de afgelopen dagen terrein te verliezen. Ook in het westen van het land rukken de militairen van Gaddafi volgens ooggetuigen op. Het leger zou aan de rand van de stad Misrata staan. Het laatste grote bolwerk van de opstandelingen. Er zou door tanks worden geschoten.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 De vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen liggen stil sinds november... toen de Israëlische premier Netanyahu weigerde een bouwstop op de oever te verlengen. Bij een brand in een psychiatrische instelling in Oostgeest zijn gisteravond twee bewoners omgekomen. Vier andere bewoners en een medewerker van de instelling raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden gebracht.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 Het weer zwaar bewolkt met af en toe lichte regen. Op de Wadden wordt het zo'n 10 graden vanmiddag in Limburg een graad of 14. Morgen eerst bewolkt met plaatselijk motregen, later in het zuiden opklaringen. Het wordt dan gemiddeld 13 graden. Dinsdag wordt het vooral in het midden en zuiden een aardige lentedag... met maxima tussen 11 en 16 graden. Sport Radio NOS, op 1. NOS Radio. zes minuten voor half twee u bent weer terug bij Langse Lijn. Het is rust bij de voetbalwedstrijd de Graafschap Ado Den Haag. Daar staat het 1-0 door een doelpunt van Poepon. Jan Smekers gaat aan de leiding na de eerste heat van de 500 meter weken afstand. Een honderdste voor op Kuyuk Bij de vrouwen leidt Jenny Wolf. En die zit 16 honderdste sneller was hij in de eerste heat dan Annette Gerritsen die de tweede plaats deelt. Straks allemaal meer sport. Nu maken wij weer plaats voor Bert van Sloten met het laatste nieuws over Japan. Ja, om de brug met de sport maar even te maken begin ik even met een sportbericht. Want de Japanse Voetbalbond die heeft geval in ieder geval besloten om twee vriendschappelijke interlands... later deze maand gewoon door te laten gaan. Japan oefent op 25 maart tegen Montenegro... en een paar dagen later komt Nieuw-Zeeland op bezoek. Dat is overigens een ander gedeelte dan het gedeelte van Japan... dat nu getroffen is door aardbeving. Goed, dat is de link met de sport. De belangrijkste nieuwsontwikkeling is toch wel die kerncentrale Fukushima. Gisteren een explosie bij een kernreactor. Nu weer problemen met nummer drie. Ik praat er ook even over verder met... Wim Turkenburg, energiedeskundige en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Wij begrijpen ook uit de berichtgeving uit Japan... dat dat zeewater, waar gisteren sprake van was dat ze dat zouden gebruiken om te koelen... dat dat niet helpt, dat die niveaus niet omhoog komen, het waterniveau. Ja, wat ik heb begrepen is dat er zeewater in dus de eerste en in de derde reactor wordt, uh, wordt gespoten. Dat uh, moet je onder zeer hoge druk uh, doen... om uh, alle splijtstofstaven zeg maar, voldoende onder water te kunnen krijgen. Want dat is het belangrijkste, dat die splijtstofstaven Die, splijtstofstaven onder water die, water komen. die moeten onder water blijven staan. Die staan daar zeg maar, na te stralen. Er vindt geen splijting plaats in principe. Maar die staan daar na te stralen en die, en die warmte moet worden afgevoerd. Als je dat niet doet, ze komen droog te staan... dan loopt de temperatuur te hoog op... Kunnen die splijtstofstaven smelten? Uh, kan er ook zeg maar, een reactie tussen het metaal en water plaatsvinden? Wat er op waterdamp plaatsvinden? Ontstaat er waterstof? Die waterstof hebben we gisteren bij de eerste reactor gezien. Ja, die, kan op, die is toen naar buiten gekomen binnen het reactorgebouw. Dat heeft die explosie veroorzaakt. En heeft een explosie veroorzaakt. Dus in principe is dat een heel alarmerend bericht... dat bij deze centrale 3 uh, de het waterniveau niet stijgt. Dan kan hetzelfde gebeuren als wat er gisteren is gebeurd. Dat klopt. Dat zou hetzelfde kunnen gebeuren als bij de... de, de, de, de de eerste reactor. Dat klopt. Ja, ja want Henny van der Veren van de Universiteit uh, Leiden uh, in Japan uh, zeggen ze ook we weten eigenlijk niet wat er gebeurt. Nee, er is uh, geen officiële berichtgeving. behalve dat uh, men er alles aan doet. Uh, um, in dit geval hebben we te maken met. opeenvolgend eerste uh, nummer 1, nu nummer 3. Gisteren hebben we berichten gehad van nummer 2. Maar daar uh, zwijgt men in alle talen over. Dus wat dat betreft. Uh, in Japan is wel. Uh, allerlei uh, hulp op gang gezet. Om met die, laten we zeggen. rekening houdt met de mogelijkheid van. Uh, stralingsgevaar. Er zijn mensen getest. De laatste berichten zijn ook dat er al straling in het gebied buiten de nucleaire faciliteit is. Of dat waar is, weet ik niet. Maar er zijn in ieder geval een aantal mensen geconstateerd met stralingsziekte. 28 was het laatste nieuws daar. Ja, minister ja, wat betreft die straling buiten het gebouw... hadden we gisteren al gehoord dat er cesium en jodium naar buiten is gekomen. Nou, dat zijn splijtingsproducten. Dat betekent dus dat er inderdaad vanuit de kern zelf... dat de splijtstofstaven stuk zijn en dat het materiaal... ...naar buiten komt. Wat ik in de New York Times van vanochtend las... ...was dat het stralingsniveau buiten de reactor... Uh, ...op dit moment uh, 1 millisievert per uur... ...zou opleveren als je daar verblijft. Een normale burger zou daar dan maar 1 uur uh, mogen zijn... ...en dan heeft hij zijn toelaatbare dosis... ...voor een heel jaar uh, opgelopen. Dus, als dus Dat, dat klopt... zou betekenen dat het niveau... ...ongeveer 1000 tot 10.000 keer hoger is... ...aan de rand van de centrale... ...dan, dan het normaal is. En ja. dat uh, ziet er ernstig uit. Dat betekent gewoon dat het gebied uh, voor jaar maar uh, misschien wel voor eeuwen ontoegankelijk worden. Nou, uh, dat weten we Voordat nog niet. Voordat het weg is. Het als het vanaf. klopt. Als het als het klopt, precies, dat is de eerste vraag. En de tweede is, het hangt ervan vanaf welke stoffen het zijn. Als het puur gassen zijn die, daar, uh, die die stralingsdosis veroorzaken... dan verdwijnt dat weer. Maar jodium bijvoorbeeld slaat neer, andere stoffen slaan ook neer. En dan heb je inderdaad kans dat daar een gebied uh, ontstaat... waar uh, bijvoorbeeld binnen een straal van drie kilometer... en misschien straks naar tien kilometer... waar de mensen die nu geëvacueerd zijn ook niet meer terug mogen komen. Mag ik eventjes voor het beeld? Um, we hebben het hier over centrales met de namen 1, 2, 3. Uh, maar het zijn eigenlijk twee Complexen. En op die complexen uh, heb je twee verschillende uh, types. Mag nee, ik het zo zeggen? Je, je hebt twee grote centrales. En de ene centrale bestaat uit zes reactoren. En de andere centrale, die staat een aantal kilometer daar vandaan, die bestaat uit vier reactoren. Alle centrales maken gebruik van de zogenaamde kokend waterreactortype. Dus er staan totaal tien reactoren, zes bij elkaar... De vier bij elkaar. En waar we nu over praten, dat gaat over de, react de, de kenniscentrale waar, met, met zes reactoren, waarvan nummer 1 en nummer 3 dus nu veel in het nieuw zijn, omdat die grote problemen geven. En nummer 2, daar horen we niets meer over, hebben we net ook gehoord. En bij de andere centrale is ook een probleem met een reactor, daar horen we nu ook niet zo gek veel over. Nee, dus dit is nog niet alles. Misschien, meneer Van de Veren, u stak je vinger op. Ja, ik dacht uh, ik wil even een vraag stellen, want gisteren werd steeds gesproken over de windrichting. Als alles content is, uh, wat hebben we dan te maken met een windrichting? Want uh, de hoop was, en dat dat inderdaad gebeurt, dat de wind naar het westen zou draaien. Het die... is naar de zee toe, hè? Nou, en dat gaat dan inderdaad naar de Pacific uh, toe. En uh, de wind was eerst... Uh, noord-zuiden dat het is, heel belangrijk. De zuiden. Het is heel belangrijk. Als er dus ma radioactief materiaal naar buiten komt... en het drijft dan richting de zee... dan besmet je in ieder geval minder het land... en ook niet de mensen die daar wonen. Dus er is nu al geëvacueerd tot 20 kilometer afstand. Maar als de wind, zeg maar, landinwaarts staat... dan zou die evacuatie veel verder moeten gaan. Dan heb je een soort van sigaarvorm, zeg maar, over het land... Dat die, dat die wolk daar, relativiteit daar daar naartoe drijft. En dan zal er dus een veel groter gebied geëvacueerd moeten gaan worden. Dus het is erg belangrijk hoe de wind staat. En tot slot, wat betekent dat eigenlijk... dat we over die andere centrales eigenlijk op dit moment helemaal niks horen? De andere centrales uh, buiten Fukushima bedoel je? Nou nee, die, die nummer twee en ook die andere in dat andere complex... waar we het gisteren wel iets over hadden. Ik oh. heb uh, wel de indruk dat men uh, probeert uh, de informatiestroom in te dammen. En alleen nou. maar iets duidelijk te zeggen als men iets uh, zeker weet. Uh. Nou, wacht, het is niet helemaal waar dat we er niets van weten. We weten van, uh, van die zes uh, centrales dat er drie die waren... sowieso al die waren stil toen de aardbeving plaatsvond. Drie waren het in het bedrijf. En van alle drie weten we dat er problemen zijn met uh, de noodstroom... En, en, en, en met de koeling van alle drie. En bij die andere centralen, met vier centrales... daar weten we ook van dat er problemen zijn... met de, de, de noodstroomvoorziening en, en, en met de koeling. Alleen daar horen we verder niet zo gek veel over. Nee. Nou wie weet, in de loop van de dag... Uh, zal er nog meer uh, te beluisteren zijn. Hoewel het is ondertussen avond uh, in Japan. Ja. Maar deze crisis gaat dag en nacht uh, door. Het dankjewel. Het is inmiddels één minuut over half twee. We houden u uitgebreid in deze uitzending op de hoogte van de natuurramp in Japan. Gevoetbald wordt er ook weer vijf wedstrijden vanmiddag in de Eredivisie. De tweede helft van de graafschap, ADO Den Haag, gaat beginnen. Ronald van der Geer. Ik ga daar zo bij zitten, maar er moeten even een paar mensen achterlangs nog. We zijn nu begonnen. Bij, Ze zijn begonnen, Ronald, ja. Ja, we zijn begonnen. Ik kan, ik kan het wel zien, alleen ik sta, uh, zeg maar, shocking klem tegen, ah. uh, tegen het tafeltje aan. Met de grote Martin van Vianen kan je natuurlijk geen toegang weigeren. Het is uh, 17 seconden geleden dat we begonnen zijn aan de tweede helft. Met een uh, doelpunt van Poupon in de eerste helft. Ruststand bepaalt dus op, uh, op 1-0. Ja, we kijken natuurlijk met name toch naar ADO. Omdat dat de club is met de grootste belangen in deze wedstrijd. Belangen rond de vierde plaats ik wil zeggen eigenlijk dat de ploeg onder de maat speelt. Het uh, verdedigend bij tijd en wijle echt kraakt. En daar heeft de Graafschap een paar keer van kunnen profiteren. Weliswaar heeft uh, Coutinho uh, prima werk gedaan. Maar uh, de goal van uh, Poupon, ja, die is dan toch wel gemaakt. En wat kan Ado daar nu tegenover zetten? Nou, lange bal richting Boelekin. Boelekin, Boelekin en de redding. Uiteindelijk noodzakelijk van Boy Waterman. Nadat hij twee keer uh, Rogier Meijer uitspeelt. Uh, Kubik dan nog met een voorzet vanaf de linkerkant. En die wordt geplukt door Boy Waterman. Maar zo houdt Boy Waterman dus de gaafschap op de nul. Daar waar eerder al een helderrol was in de eerste helft voor zijn collega Coutinho... is het nu Boelikin die van dichtbij op de voeten van Waterman knalt. En hebben we de eerste kans... In de tweede helft dus alweer gehad. Deze wedstrijd speelt zich continu af in een heel hoog tempo. Het is een beetje een, een Engelse wedstrijd. Veel lange halen. Daar waar Ado nog wel probeert om met snel combinatievoetbal aan de andere kant te komen. Is het de gaafschap toch dat vooral passiekracht en uh, ja, meer van dat soort dingen die passen bij zo'n Engelse sfeer. Steve de Ridder in stelling probeert te brengen. Ado moet toekijken hoe de gaafschap mag ingooien. Via een van die basisdebutanten, Thies Evers. of 10, 15 over de middenlijn. Hij heeft het nog niet heel erg lastig met Wesley Verhoek tot nu toe. Die man die dus uh, de geschorste Purao Frenkel vervangt. De ridder. Dat is toch de smaakmaker. Hij verliest de bal. Sebens, De vervanger van uh, Jongsteker, krijgt hem dan op de punt van het Zas Maar die loopt zich makkelijk vast op uh, Timothy de Rijk. En dan kan Ador er nu snel uitkomen. Tenminste als de actie van uh, Toornstra richting Kubik wat perfecter was uitgevoerd. Want nu kan Kubik niet aan de bal komen. Kan uh, de graafschap ingrijpen en naar tussenkomst van Waard. De bal vrijgespeeld richting Loran. aan de rechterkant, lage bal richting Sebens. Die is sneller bij de bal dan Adel Den Haag en dan uh, Juri Roosenweg aan de rechterkant. Met Lewin even als zijn directe bewaker. Ter hoogte van het strafstopgebied Jury Rozen. Het is kappen, draaien, het is zoeken. Ja, wie sluit eraan? Koyala sluit aan. Paas de bal dan zo onzorgvuldig dat Ado kan uitverdedigen. Via Tornstra en Boelekin heeft hem. Maar ja, Boelekin heeft nu balbezit op de helft van de Graafschap. Daar waar hij natuurlijk niet gevaarlijk is. Ado moet weer wat opschuiven. Krijgt die gelegenheid nu van, van Boekel, Omdat op het moment dat ik Boelekin noem... er ook een overtreding op hem wordt gemaakt door Sebens. Vrij trap dus voor Ado Den Haag. Dat hier tegen een 1-0 achterstand gaafschap meer kansen had in de eerste helft. En dat allemaal na 48 minuten. We gaan eens dus even naar Insel, Sebastian Timmerman. Want we gaan ons uh, zo langzamerhand opmaken voor de tweede 500 meter... bij de vrouwen, met kans uh, op eremetaal. En wie weet wel welke Zeker kleur, ritten. maar uh, ja. Ja, welke ritten krijgen we? Want dat is dan ook van belang, hè? Ja, het gaat eigenlijk om uh, de laatste vier ritten... zoals ik het nu zo'n beetje inschat uh, voor wat betreft dat eremetaal. Het klassement Margot Boer straks in de achtste rit tegen Heather Richardson... De Amerikaanse boer staat op de zevende plaats. Richardson staat op de achtste plaats. Een dikke halve seconde achter Jenny Wolf. U hoort trouwens wellicht op de achtergrond even een fluitje. Dat is van de scheidsrechter die Espen Vammen terugfluit. Want de Noor mag nog overrijden omdat hij bij de eerste serie bij de mannen gehinderd werd op de kruising door Brian Hansen. Hansen, gedisqualificeerd van men, mag overrijden, maar start nu vals. Kan ik me weer helemaal richten op dat klassement bij de vrouwen en de loting. Negende rit, Judith Hesse tegen Hong Zhang, een verrassende Chinese die in de eerste serie een persoonlijk record reed. Staan ook op meer dan een halve seconde toch wel van Jenny Wolf, Sangwa Lee en, uh, en uh, Annette Gerritsen. Dus uh, dan moeten, uh, moeten zij ook een hele goede wedstrijd, een hele goede tweede serie rijden om nog in de buurt te kunnen komen van dat podium. En dan gaan we eigenlijk in de laatste twee uh, ritten echt los bij Jingwang in de tiende, of uh, de, uh, de tiende rit inderdaad tegen Sangwa Lee. Wang vierde in de eerste serie, de Olympisch kampioene Sangwali tweede. Onderlinge verschil 21 honderdste van een seconde. En we hebben het gezien, een foutje is zo gemaakt. En in de laatste rit dan Jenny Wolf tegen Annette Gerritsen. Gerritsen die dezelfde tijd had als Sangwali Die ook in dezelfde baan startte als Sangwali Dan wordt er vervolgens gekeken naar de duizendsten van seconden. En dat was in het voordeel van Annette Gerritsen. En daarom mag Annette Gerritsen dus in die laatste rit tegen Jenny Wolf gaan rijden. Twee keer een keer eerder gebeurde het dat een Nederlandse vrouw een medaille pakt op de 500 meter. Twee keer was dat brons voor Timmer in 1999 en voor, jawel, Annette Gerritsen in 2008 bij de WK afstanden in Nagano. En nu heeft Gerritsen minimaal kans op zilver. Ze mag ook nog wel vooruitkijken, want het verschil met Wolf is 1600 ste van een seconde. Maar een medaille zit erin. Espen Vammen uit Noorwegen heeft zijn herkansing er nu op zitten. Maar met 35-41 gaat hij geen toppositie halen in de. De 500 meter bij de mannen. Dat betekent dat hij zijn herkansing heeft gehad. En dat we dadelijk kunnen gaan beginnen aan de tweede en beslissende serie van de 500 meter bij de vrouwen. Het is tijd voor hockey. Tussenstanden uit de vrouwen. Hoofdklasse. Oranje, zwart. HG, HGC 1-0. Rotterdam, Kampong 0-0. Hurley, pinoquet 0-3. Hdm, HCKZ 4-2. Lage Den Bosch staat 3-1. En SJC tegen Amsterdam stond 1-0. Tim Steens. Ja, vier minuten gespeeld in de tweede helft. Het staat nog steeds 1-0 voor SCRC. En uh, ja, inderdaad, SCSC kan goede zaken doen. Ze verloren de koppositie vorige week uh, aan Den Bosch. Want toen speelde SCC hier op eigen veld teleurstellend gelijk met 1-1 tegen Rotterdam. Maar vandaag staan ze dus 1-0 voor tegen Amsterdam. En als we naar de stand kijken, dan zien we dat Den Bosch twee punten voor staat op SCSC. Mocht SCSC vandaag winnen en Den Bosch verliezen, dan wordt SCSC de nieuwe koploper. Maar goed, zover is het nog lang niet. Want Amsterdam gaat natuurlijk wel wat aan die 1-0 achterstand doen. Heeft ook het uh, meeste balbezit gehad in de eerste helft... Maar ik zei het al, een paar snelle countertjes van SCSC... dat leverde die strafcorners op waar uiteindelijk die 1-0 van Miu Koopman uitkwam. En uh, ja, Amsterdam is eigenlijk wat dat betreft niet heel gevaarlijk geweest. Wel twee strafcorners gekregen, maar Fieke Holman... die zag haar twee inzetten gestopt door Kiepster Inge Vermeulen. Dus ja, er is een hoop werk aan de, de winkel voor Amsterdam. Tot nu toe nog uh, ja, niet gescoord in die tweede helft natuurlijk. Vijf minuten gespeeld en 1-0 voorsprong voor SCSC. Same, same, same. Shirley en company. Lekker blaadje. We gaan schaatsen. Sebastian Timmerman Insel, 500 meter vrouwen. Ik heb Laurine van Riesse inmiddels in actie gezien. Die als eerste mocht rijden, althans in de eerste rit van die tweede serie. En dat natuurlijk omdat zij onderuit was gegaan in die eerste serie. Na die hele mooie opening van 10.35 in de tweede bocht ging het toen mis voor Laurine van Riesen. En nu reed ze een, een aardige 500 meter. Maar ze heeft ze dit seizoen wel eens beter gereden dan de 38-84... Uh, waartoe ze nu kwam. Nou, wel weer een aardige openingstijd. Maar de, ronde, de volle ronde was ietsje minder. 38-84, als ze dat in de eerste serie had gereden. Ze hadden het natuurlijk moeilijk vergelijken. Maar goed, dan was ze zo rond de 11e plaats uitgekomen. Dus had ze ook niet echt meegedaan voor dat klassement van Riesen Dus een teleurstellend kampioenschap door die val. En wij uh, moeten verder even afwachten gaan. nu beginnen dadelijk aan de derde rit. En vanaf rit 8... Dan gaat het er dus echt weer om met Boer tegen Richardson. Hessen tegen Hongzhang, Bij Wang tegen Sangwali. En in de laatste rit Jenny Wolf tegen Annette Gerritsen Die moet gaan proberen om voor de tweede keer in haar carrière... een medaille te pakken op het WK op de 500 meter. Ado wakker uh, geschud in de, in de rust tegen de graafschap, Ronald. Ja, wel wakker, maar uh, nog niet helemaal bij positieve. Want het staat nog altijd 1-0 en ADO heeft wel wat meer balbezit inmiddels na 57 minuten. Maar echt kansen creëren doet het niet. En de graafschap is eigenlijk in de uitbraak veel dreigender dan uh, dat ADO dat is met dat continue balbezit. Nu ook weer Poepon samen met Breinburg in het schasselgebied van ADO Den Haag. Uiteindelijk uh, Coutinho en De Rijk die samen het klusje klaren. Maar nee, echt uitgespeelde kansen worden er niet gecreëerd. Ik had nog even te zeggen net dat uh, Ado gewisseld heeft in de rust. Koem, die een gele kaart had, die is in de kleedkamer achtergebleven. Gielissen is zijn vervanger. Hij is een jongen van 21 jaar uit het tweede. Speelt nu rechtsachter. En Lee moet nu het gevaarde ridder een beetje bewaken vanuit het centrum. Daar is Ado weer. In het gras op gebied van de graafschap. Met wel balbezit voor Boelekin. Maar die speelt vandaag een beetje een ongelukkige wedstrijd. Die is niet zo balvast als dat hij anders is. Kan van alles te maken hebben met die wat hobbelige grasmat. Maar echt voetballen vanuit Boelikin, dat is uh, in deze wedstrijd tot nu toe niet gegeven. Kevin Visser wordt er nu ingebracht als tweede nieuweling bij Ado Den Haag. En dan gaat de Kubik eraf, linksbuiten, waar naar werd uitgekeken. Vorige week geblesseerd. Ook een heel goed seizoen draaiend. Maar ook vandaag komt hij eigenlijk moeilijk op gang in deze wedstrijd. En Kevin Visser is dan zijn vervanger. Dan zal. Uh... Ongetwijfeld gevist vis nog het middenveld gaat spelen. Hij gaat immers links voorin spelen bij Ado Den Haag. Daar waar hij vorige week ook speelde. En dan uh, zal dat misschien voor wat uh, verandering zorgen in het spel van Ado. Richting het uur gaan we Als Waterman een doeltrap heeft genomen. En de gaafstrap via Laurent gaat opbouwen aan de rechterkant. Nog wel op eigen helft. Balletje, ja, natuurlijk zoeken naar de ridder. Wordt in eerste instantie niet gevonden. In tweede instantie door Roos ook niet. In derde instantie wel. En dan heeft de ridder even heel kort de bal. En komt vlak voor het strafstopgebied van Ado Den Haag Lewin ingrijpen. Maar Ado trapt de bal dan weer naar voren. En levert zomaar weer in bij de tegenstander. Dat doet Koyala vervolgens ook met een bal vanaf de middenlijn ongeveer richting de rechterkant. Dan wil Coutinho in elk geval geen doeltrap nemen. En pakt die bal nog eventjes op en gaat hem ongetwijfeld ver in het spel brengen. Want hij bedankt nu al zijn verdedigers voor bewezen diensten dichtbij. En gaat met de bal aan de voet, nu buiten zijn strafschopgebied, ongetwijfeld een lange bal geven. In de richting van wie? Richting Boelekin. Boelekin wil aannemen, halverwege de helft van de graafschap. Krijgt dan een duwtje in de rug en dan is de terreinwinst daar voor Ado. Dat mag Ado een vrije trap gaan nemen. Verhoek speelt nu wat aan de linkerkant. Immers aan de rechterkant van de aanval. Zo wil Van der Brommen dus zien in het restant van deze wedstrijd. Dit kan Soulas bieden voor Ado Den Haag. Zeker als Verhoek een keer een bal goed binnentrapt. Want hij gaat nu kijken wie zijn er meegekomen. Bosgaard is mee voorin. Natuurlijk is de Rijk daar. Dat is altijd een dreiging. En Lewin blijft achterin. Ondanks dat ook Lewin natuurlijk wat lengte heeft. Maar de ridder moet bewaakt blijven. Dan komt die vrije trap van Verhoek. Die komt bij de tweede paal. En kan dan makkelijk gevangen worden door Boy Waterman. Nee, een beetje. Een... Een tijger vandaag, door Den Haag. De het echte tijger, dat is gelaten aan de superboeren. Die na 59 minuten ook met 1 staan. voorstaan door het Doop het van Poppel. We hebben over wielrennen, rit naar de zon. Klassieke rit natuurlijk Parijs-Nice. Alweer in de slotetappe wordt voor ons gevolgd door Joris van den Berg. Duitse koplopers, Joris, althans in het klassement, hè? Klopt, Duits tweetal. Martin Leidt nog altijd met 36 seconden voorsprong op die 10 jaar oudere Andreas Kleuden. Bradley Wiggins staat derde op 41 seconden. Jij zei, dit naar de zon. Nou, het is eigenlijk andersom dit jaar. We ja, he. begon een week geleden met een schraal zonnetje. Het was best lekker weer in de eerste etappes. Gisteren begon het wat te miseren, werd het donkerder en kouder. En vandaag plenste de regen naar beneden op het peloton. En ze zien er allemaal een beetje zielig uit te rennen. Ze gaan heel behoedzaam door de bochten. Ze zijn helemaal ingepakt. Onherkenbaar. Armstukken, beenstukken, regenjacks, grote zonnebrillen op. Maar dit zijn geen brillen tegen de zon. Maar tegen de regen. En wat gebeurt er? Er is een groepje weggegaan van elf man, elf dappere kerels op zoek naar de ritzege. Daarbij zat natuurlijk Thomas Veuclair. Hij is zojuist daaruit weggereden met de Basque Isagire en met de Fransman zijn landgenoot dus El Fares. Die drie hebben een kleine voorsprong op de rest van de kopgroep. Daaruit is alweer gelos Vino Kurov. Zo'n dag is het met, ja, heel Veilig rijden eigenlijk. En ik denk dat het in het algemeen klassement ook verder gaat met die mannen zo. Op de laatste twee beklimmingen die er nu aankomen. La Turbie en Kolderzen van eerste categorie. Die doen we nu nog op. Het is nog 45 kilometer koers. De voorsprong van de eerste is 2 minuten 50. En waarom rijdt het peloton zo hard? Nou, ook in die kopgroep zit Vacan DCM renner Matteo Carrara. En dat is een probleem. Want die staat in het algemeen klassement precies op 2.50 van Tony Martin. Had die er niet bij gezeten, dan denk ik dat... Ze nu al weg waren, de koplopers. Maar nu is het allemaal nog een beetje onrustig in de wedstrijd. Maar veiligheid boven alles. Vrouwenhockey weer. Laren en Bos is inmiddels op 3-2 gekomen. Maar het kan nog een mooi weekend worden voor SCSC. Tim. Ja, maar dan moeten we wel die 1-0 voorsprong vasthouden. En dat wordt toch, denk ik, moeilijk. Want ja, Amsterdam drukt en drukt en drukt. Maar ze krijgen die bal er niet in. En tot de 23-meterlijn bij SCRC gaat het prima. Maar in de cirkel is Amsterdam gewoon niet koelbloedig genoeg vandaag. Ook de twee strafcorners leveren niets op. En het vizier van Ellen Hoog, met name, die staat uh, helemaal verkeerd. Want ze krijgt wel een paar kansjes. Maar de bal gaat, uh, als de bal in de cirkel krijgt, gaat die naast of gaat die over. Dus het heeft misschien ook te maken met het feit dat dat dit de eerste wedstrijd voor Amsterdam is na de winterstop. En die duurde voor Amsterdam maar liefst vier maanden. Want vorige week kwam Amsterdam niet in actie. En SJC wel. Toen speelde die SJC wel niet goed. Maar die spelen wel ietsje beter dan uh, vorige week. Maar goed, het wacht is dus uh, denk ik op de treffer van uh, Amsterdam. Op dit moment is het balbezit voor Amsterdam met Kitty van Malen aan de rechterkant. Gaat nu Marieke Veenhoven aanpazen. Doet dat goed? Komt in de cirkel kansje misschien voor Els Groen. Nee hoor, oh, die bal wordt weer goed verdedigd daardoor SJC. En zo blijft het met nog 20 minuten in die tweede helft. 1-0 voor SJC. Het solo-project van Cheert Bommel van The Voice. Dazzled Kids en Embrace. Graafschap Ado Den Haag. Ronald van der Geer met het programmaboekje bij de al. hand. Met alle wissels, hè? Met uh, alle wissels, met uh, nieuwe namen. Eerst maar eens even nog een, beschrijven. Een, een actie van uh, de graafschap. Corner vanaf de linkerkant. Goeie kobbel achterwaarts van Jurie Roze. En ook weer een katachtige reflex. Noodzakelijk voor Coutinho. Ja, en dan uh, is Boy Waterman eigenlijk... Uh, dat steekt er allemaal maar schil uh, uh, als je dat tegenover zet... Uh, uh, steekt dat schil af, want die heeft eigenlijk helemaal niet zo heel veel te doen. De wedstrijd die 65 minuten onderweg is... en een 1-0 tussenstand kent voor de Graafschap. Ja, die wisselt. Lion Kaak is in het veld gekomen... voor uh, Breinburg bij de Graafschap. Het zijn allemaal jonkies natuurlijk. Dat krijg je in deze fase van de competitie. En die Lion Kaak kennen wij niet. Dat was wel mooi. Vorige week vroeg ik uh, aan uh, Tena iets wie is dat die Lion Kaak? Die ken ik niet. Waarop hij zei, ja, ik eigenlijk ook niet. Want uh, die speelt in het tweede, maar ik heb er nu zo zo weinig dat dat soort jongens ook maar bij de selectie moet gaan betrekken. Zo voetbal de graafschap dus in deze fase eredivisie. Overigens, eh, ADO ja, moet dan nu natuurlijk nu wel eens wat gaan organiseren. Maar heeft eigenlijk geen antwoord op de ridder die nu weer een voorzet geeft. En de kopbal van Poupon en de redding van Coutinho. Ja, de graafschap is gewoon veel en veel gevaarlijker in uh, dit duel. En zet nu ook weer druk. Kujala met een voorzet richting het Schasselgebied. Daar staat Poepon. Maar de bal wordt dan weggekoopt door Rado Savjevic. En dan kan Kevin Visser iets gaan bedenken voor ADO Den Haag. Voor hoek dan nog altijd op eigen helft. Het wordt een lange bal, maar het wordt een kansloze lange bal. En zo is dat moment van Ado dus ook weer weg. Maar wat een, kopbal, wat een kans voor uh, Rijdel Poepon op die uh, paas dus van de ridder. Ja, dan zet hij ineens zijn hoofd tegen die bal. En de redding van Coutinho, die een prima seizoen maakt in de bol van Ado Den Haag... is dan strikt noodzakelijk. Het is dus de gaafschap dat gevaarlijk is. Ado heeft, uh, als je zo kijkt, wel iets meer bal bezit. Maar na 67 minuten staat de gaafschap nog wel altijd met 1-0 voor. Ik zeg ondertussen bij dat wij het NOS-journaal van twee uur weer iets uitstellen. Heeft te maken met de tweede 500 meter bij de vrouwen op het weken afstanden in Inzel. De belangrijke ritten komen eraan. Sebastian, De finale komt in zicht met Margot Boer in de baan tegen Heather Richardson. Snelste tijd net neergezet door Naoko Daira Die bijna vier tiende sneller was dan in de eerste omloop. Toen viel de Japanse tegen, nu rijdt ze 38-28 en van de dames die gereden hebben staat zij dan ook bovenaan als je serie 1 en 2 bij elkaar optelt. Ook een goede 500 meter gezien trouwens van Carolina Erbanova dit seizoen wereldkampioenen bij de junioren geworden. Daar gaan we ook nog wel het een en ander van zien in de toekomst van Margot Boer. Hebben we al mooie dingen gezien, ook in dit seizoen... toen ze derde werd op het WK Sprint. Met maar een paar honderdste. uiteindelijk tweehonderdste, zeg ik uit mijn hoofd, was het maar voorsprong in dat eindklassement... op de nummer vier. En dat was Heather Richardson. En deze twee dames staan nu ook tegenover elkaar... of beter gezegd naast elkaar in de achtste rit van deze tweede serie... van de 500 meter. Het ready heeft geklonken. Het startschot idem dito. En het verschil na de eerste serie is ook maar een honderdste van de seconde. Boer niet helemaal lekker op gang. Komt een beetje traag op gang eigenlijk. In de binnenbaan gaat ze wel aardig mee met Heather Richardson. Ondanks het feit dat de start niet helemaal vlekkeloos verliep. 10.74 voor Richardson en 10.87 voor Margot Boer. Beide dames moeten het hebben van de volle ronde. Moeten het niet hebben op zo'n 500 meter van de eerste 100 meter. Boer naar de buitenbaan toe. Richardson in dat zwart met blauwe pak van de Amerikanen naar de binnenbaan. Begint nu in de buurt te komen bij Boer. Komt onderdoor bij Margot Boer. Had even een hapering in haar Richardson met voorsprong. Boer komt terug. Het verschil was klein. Het verschil is klein. Het is nu maar 600ste. Maar in het voordeel van Richardson. En die gaat met 38-31. Margot Boer voorbij in het algemeen klassement. Boer 38-37. Ook wel sneller dan in de eerste serie. Maar weet dus dat Richardson haar voorbij is gegaan in dat algemeen klassement. Beide dames blijven wel. Nou, Kodaira voor in dat algemeen klassement. Richardson dus op 1 in het klassement. Als je kijkt naar die twee afstanden: Kodaira... Kaira staat nog wel op 1 in die tweede serie. Maar het gaat natuurlijk om het algemeen klassement. Daar worden de medailles door verdeeld. Drie ritten nog te gaan. Nu Judith Hesse in de baan. De Duitse 500 meter specialiste. Die hier in dit toernooi 14e werd op de 1000 meter. Maar dit is echt haar afstand, de 500 meter dus. En ze rijdt tegen een opvallende Chinese Hong Zhang. Die hadden we voor dit seizoen eigenlijk uh, nog nooit een uh, titeltoernooi zien rijden in, uh, in Europa of waar dan ook ter wereld. reed altijd in China. 22 jaar is uh, de Chinezen kwam dit seizoen uh, laat naar Europa. Eigenlijk pas na uh, uh, het, of toen het nieuwe jaar al uh, begonnen was. Maar hij heeft hier in de eerste serie een nieuw persoonlijk record gereden van 38-48. En viel ook al wel op op het WK Sprint dat in januari in Heerenveen werd verreden. Want daar werd die Hongzang gewoon keurig netjes negende. Daar behaalden ze dus een top 10 notering. Daar reed Hesse trouwens ook bij dat WK Sprint. Die werd daar elfde. Deze rit is ook vertrokken. De nummers 5 en 6 zijn dit van DS de eerste omloop. Ook zij zaten dicht bij elkaar. Twee honderdste van een seconde slechts in het voordeel. ...van Hongzang, die Hesse weg ziet denderen in de eerste 100 meter. Maar Hesse is een specialist, hoe korter hoe beter. 10.44 voor Hesse, snelste opening. 11.03 voor Zhang, die een beetje omhoog komt met haar lichaam... ...bij het uitkomen van de buitenbocht. En nu in de binnenbaan een behoorlijk verschil moet zien te overbruggen. Het verschil toch zeker een meter of twintig. Hongzang heeft in ieder geval nu het voordeel van de binnenbocht. Komt ze daardoor dichterbij. Maar dit gaat Hesse denk ik wel volhouden in de laatste meter. Dus ze moet echt stil gaan vallen. Ze valt wel iets stil. Zhang komt dichterbij, maar Hesse wint de rit. Hij rijdt 38-13. Goede tijd hoor. Goede tweede serie van Judith Hesse. 38-61. Daarmee is zang iets langzamer dan in de eerste serie. Maar 38-13 is voor Judith Hesse zelfs een persoonlijk record. Ze is 200 tweehonderdste sneller dan dat ze eind 2009 was in Salt Lake City. Op de hele snelle baan al daar. Dat geef maar even aan. Hoe goed de omstandigheden zijn, hoe goed het ijs is in Inzon... maar ook hoe goed Judith Hessen simpelweg heeft gereden in deze tweede serie van de 500 meter. Nadat ze in de eerste serie toch een beetje stil viel in haar volle ronde en uitkwam op 38.50. Nu 38.13 en dan doet Hessen hele goede zaken. Daarmee was ze ook tweede geworden achter Jenny Wolf als ze dat had gereden in de eerste serie. Nu de laatste twee ritten met Bai Jingwang Wang in de baan tegen Sangwa Li... De Olympisch kampioen gaat in de buitenbaan het opnemen tegen Bai Jingwang. De veteranen kunnen we toch al wel zeggen, want ze doet al jarenlang mee, maar is pas 25 jaar nog altijd reed al mee in Turijn bij de Spelen. Toen werd ze zevende vorig seizoen derde bij de Spelen van Vancouver en vier keer in haar carrière al tweede geweest op deze afstand bij een WK. Zhang speelt in de opstelling 3-4-4-3 in het verleden. Als je kijkt naar haar eindresultaten bij wereldkampioenschappen afstand op de 500 meter en Zhang Wali reed in de eerste serie de Dezelfde tijd als Annette Gerritsen. 38-14 moeten we dus in de gaten houden. Qua duizendste was ze ietsje langzamer dan Gerritsen. Dat ging om vijfduizendste van een seconde. Sangwali over de 100 meter in 10.40. Snelste opening. Prima tijd hoor. 10.44 voor Beijing Wang. In de binnenbocht had ze een beetje halverwege de bocht een beetje moeite. Nu heeft ze haar slag weer beter te pakken. Sangwali gaat van buiten naar binnen. Maar maakt een missetje. halverwege de kruising. Kwam ook ietsje omhoog. En dat scheelt toch duizendste. ...en misschien wel honderdsten van een seconde. Lee komt onderdoor bij Wang. maar ze gaan gelijk op. De laatste honderd meter in. Sangwa Lee in de binnenbaan. Nu en bij Jin Bang gaat, denk ik, nee. Het wordt Lee, denk ik. In 38.03, ja. Zo, dat is een verbetering van haar tijd uit de eerste serie. En 38.04 voor bij Jingwang. Lee 1100ste sneller dan in de eerste serie. Net geen 37er. Maar ze legt de lat hoog dus voor Annette Gerritsen. Die uh, 38.02 moet rijden dus. Om in ieder geval Sangwa Lee voor te blijven in dat algemeen klassement. Want uh, ze was qua duizendste ietsje sneller. Als trouwens schaatsers gelijk staan na de uh, tweede afstand ook. Wordt er ook gekeken naar die duizendsten van seconden. Maar misschien... Hoeven we dat dadelijk wel niet te doen na de laatste rit. De laatste rit die klaar staat. Jenny Wolf in de binnenbaan. Annette Gerritsen in de buitenbaan, Ze gaf elkaar nog een high five vlak voor de start. Jenny Wolf op jacht naar haar vierde wereldtitel op de 500 meter. 37,98, 1600ste voor Zhang en voor Annette Gerritsen. Zij wordt nu voorgesteld, zwaait naar het publiek. Strak kopie bij Jenny Wolf, zoals altijd. Is wel eens ten onder gegaan aan de spanning in het verleden. Dat kunnen we trouwens ook zeggen voor Annette Gerritsen. Dat overkwam er al bij een WK sprint in Moskou. Dat overkwam er natuurlijk voor het seizoen. Bij de Olympische Spelen op de 500 meter toen ze onderuit ging. Daarna nam ze wel revanche met de zilveren medaille op de 1000 meter. Gerritsen moet nu proberen mee te gaan met Jenny Wolf. Moet de kop koel houden. Dan ligt er een medaille in het verschiet. kan haar tweede medaille worden op de 500 meter. Nederlands derde medaille wordt op de 500 meter. En afstand waar we nog nooit een Nederlandse wereldkampioen hebben, hebben gehad. Maar Gerritsen maakt een foutje bij de start. Leek een beetje weg te glijden. Dat is geen beste start. Desondanks Best gaat ze aardig mee hoor met Jenny Wolf 10,29.